Kijk met het NOS-journaal. Door de gestegen gasprijzen is er meer vraag naar warmtepompen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Grote installatiebedrijven zien het aantal aanvragen stijgen met zo'n 20 tot 30 procent... sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De vraag is zo groot dat ze bij fabrikant Remea de productie van warmtepompen flink moeten opschroeven. Door de hoge gasprijzen is er niet alleen meer vraag naar warmtepompen... Ook is er meer interesse in tweedehands elektrische auto's en thuisbatterijen. Het Israëlische leger meldt dat er vannacht meerdere raketaanvallen vanuit Iran zijn uitgevoerd. Onder meer op het midden van het land. Inwoners kregen via hun telefoon het advies om schuilplaatsen op te zoeken. Volgens Israëlische media zijn er geen gewonden gevallen. De raketten kwamen neer in verschillende steden rond Tel Aviv en veroorzaakten wel schade... Volgens de Times of Israel ging het mogelijk om een clusterbom... een explosief dat bestaat uit honderden kleinere ladingen. In het Verenigd Koninkrijk zijn drie mannen aangeklaagd... voor het in steken van vier ambulances... van een Joodse hulporganisatie in Londen. De mannen van 17, 19 en 20 werden eerder deze week gearresteerd... in het oosten van de Britse hoofdstad. De drie worden verdacht van brandstichting en het in gevaar brengen van levens. Ze moeten vandaag voor de rechter verschijnen... Volgens premier Starmer waren de brandstichtingen een daad van haat en antisemitisme. De politie heeft gisteravond een schot gelost bij een aanhouding in Vlissingen. Agenten waren opgeroepen vanwege een persoon met verward gedrag. De situatie escaleerde waarop een arrestatieteam werd ingezet. Bij de actie raakte ook een politiehond gewond. De verdachte is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer vanuit het westen opklaringen, vanmiddag meer bewolking en misschien wat regen. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Morgen veel wind en wat regen, later zon en buien en dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu, me. Toebak leeft. Good morning. Good morning. Okay. We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah! Zeker, goedemorgen. Toepak leeftijd het gezand voor de oh, wat een heerlijke dag is het weer gewoon ja, vandaag. Het is echt paasweer, zondag, bloemetjes. Ja. dat die allemaal uitgekomen zijn. Zeker. Aan. En het paaske ontbijt wordt ook weer een klein beetje goedkoper, las ik in de krant. Oh. Ze gingen opnoemen wat er allemaal goedkoper was geworden. Het eitje, het, het, het, het broodje, alles bij elkaar goedkoper. En iedereen zei van, nou, flink inkopen. Geniet hier nog wel van, want straks met kerst is alles veel duurder. Ah. Dus pak dit nog even, nou. Gisteren ook allerlei berichten op het nieuws over onder andere dit. Ongelukken en zelfs verongelukte filmen en de beelden daarvan delen. Dat moet stoppen, zegt de Tweede Kamer. Meerderheid van de partijen wil een verbod op het verspreiden van slachtofferbeelden. Het klinkt altijd zo heftig. Oh lekker sensatie. Weet je. Oh, jij, dat doe je toch niet? Maar dan wordt het uitgelekt en dan klinkt het toch altijd net even anders. Vooral jongeren willen alles met elkaar delen. En dat gebeurt voornamelijk online. Maar gewoon ook om te laten zien wat je meemaakt. Dat mensen het ook kunnen zien, want uiteindelijk komt het ook gewoon op het journaal. Dus dit is hun manier van communiceren. Dus als zij iets heftigs meemaken of iets moois, dan gaan ze dat meteen online delen. Ik denk dat moet alles op gerecht zijn om die jongeren bewust te maken. Om gewoon te laten zien wat, wat nabestaanden onder andere voelen. Ja, dat is wel nog als nabestaanden, als je dan je eigen ongelukken tegenkomt op het net. Dat je denkt, oh fuck, ik was nou net even vergeten. Ja, het is moeilijk, want ja, de jeugd wordt tegenwoordig deelt alles met elkaar. Elke poep en een scheet. Dus ja, gisteren reek ik ook weer naar huis... Om een uur twee. En toen was er ook bij een rondonde zag ik ook wel iemand op de grond liggen. en alle auto's aan de zijkant. Normaal moet ik daar langs. Ik denk van. Wow, ik denk dat ik hier aan de overkant zo langs. en dan hoef ik er niet vlak langs te rijden. Dan hoef ik het ook niet te zien, weet nee, je wel. Nee. En ik, heb het, ik heb het ooit twee keer meegemaakt, een ongeluk van dichtbij. En niet dat er iemand dood was of zo. Maar goed, ja, toen dacht ik mezelf. ja, daar heb je nog een paar dagen toch een beetje last van. En ik zie dat er andere mensen bezig zijn die regelen dat. mooi! Ik hoef dat niet toch eens een keer op een filmpje te hebben. Echt ik heb ook ooit langs de Duitse Autobahn. En dan uh, was het ook een beetje fileachtig. Ja. En dan zie je wel uh, iemand liggen met een wit laak eroverheen. Ja. Dat dus je echt die voetjes zo omhoog ziet steken. Dan denk ja. ik, oh, oh. Nou, nou dat hoef ik echt niet te filmen hoor. Nee, nee, en toch kan je er toch nog wel last van. Ik heb het ooit gehad met een collega die dan zegt van de dijk ervoorheen met haar auto. is volgens mij wel ruim dertig jaar geleden. En eh, die reis door de duik in een greppel. En toen rende, rende ik achteraan en toen kwam ze eruit vandaan. En toen maakten we nog grapjes. Nou, dat was even een raar duikeltje. En toen later kreeg ik die naklap en toen dacht ik van... Oh, dat bedoelen ze met een soort eh, naklap na een ongeluk. Ja, ja dus ik bedoel, je realiseert uh... Dat, uh, dat het jou ook kan gebeuren. Ja, zoiets. Ja. Dus nou ja, ja, ik snap het dat de jeugd dat graag wil delen. Maar ja, ja dat, dat praten, dat bellen erover doen ze ook niet meer. Dan worden het filmpjes. Dus hoe gaan we de jeugd hiervan overtuigen dat het niet goed is... Ja. ja? Nou ja, het scheelt al dat uh, ze straks vanaf de 16e, 18e uh, niet meer op hun telefoon mogen, social media. Nee. Oh, dat Zou dat het ook helpen. Ja, maar als je op de fiets bent, dan pak je meer natuurlijk. Hè? En op de fiets, uh, dan kom je dat de beelden tegen. Niet uh, zeg maar, hoewel op school hadden ze nu ook wel op mensen gefilmd die erg vanaf wilden springen, geloof ik. Dat was ook goed. Oh, ja. Maar goed, iets anders. Was jij nog iets positiefs tegengekomen afgelopen week? Uh, nou. Doe je vond... best, doe je best. <laughs> ik doe, ga heel erg mijn best doen. Ja? Nee, mijn. Uh, uh, hoe het? Ik heb de Passion een beetje gekeken. Oh ja. En ach, wel aardig vond ik vond het wel bijzonder dat Roxanne Haas erin meeneemt. Oh, dat gehoord dat ze ja ja ja, ja, ja, ja. Ik heb het dan terloops gevolgd. Ja, gisteren. En, uh, en, nou ja, wat minder was het. Ik, ik had gisteren een begrafenis van een collega. Die, okay. uh, maar er waren echt wel 300 mannen of zo. Echt niet normaal veel. Zo, die heeft uh, goed zijn best gedaan. Die heeft wat mensen verzameld in zijn leven. Ja, zeker. Dat zeker. is wel gelukt. Ja, ja de ja. passion. Ik hoorde uh, gisteren. Ik had gisteren bij de pubquiz. Hadden daar een vraag over waar het was. Ik wist wel dat het Wingelo was. En op zichzelf uh, is ook de man achter de drumstel is uh, noem je dat uh, heel veel aan? Heeft hij heel veel aandacht gekregen omdat hij een klein beetje lijkt op Animal van de Muppets en ah. dat hij met vol overgaaf op dat ding staat te rossen. Ja. En en dat is ja dat vind ik toch wel leuk. Ik vind dat de uh, ritje van die uh, van, van die drummer goed van. Do do do do do. Dat hoor je dat de hele tijd terugkomen. Oké okay, en is het dan one ha Nee, nee, drie, ha. Weet dat zat in een J.D. Superstar. Bijna. Dat vond ik echt het mooiste van die hele film. Dat is een beetje sadistisch, maar goed. Ja. Goed, stoepelkneus van Radio Zantini, slap gaan horen. Echt wel belangrijke informatie dat u niet moet missen, hè? Onder andere geschiedenis, tweede uur. Eerst maar even een, een goud van oud. Greedy bang. One foot. Again, I like, listen, like, listen to the end. I listen to the end. Stop, my friend. These treacherous oceans. I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Foot front and back again That's just a comedy's ends Peace be a crazy notion Someone sell me the potion Or lotion It's a tragedy out of Babylon And we can't all make the first round Nevertheless we are homebound Back to the The original sound Is it too late for me? Ja, leuk plaat. Greet Team Peng, ze heet het uh, Aria Wells. Maar ja, goed, ze is wat heel vaak in de koffieshop. En daar dronk ze dus uh, groene thee. Dat vandaag zag, als ik aan het en voor het laatst, als ik heel groot ben... ...dan uh, ga ik mezelf noemen naar deze groene thee... ...want die heeft me zoveel gebracht, zoveel gedachtegang. Het komt uit Zo zuid londen en nou, later is het weer ver, verhuisd naar Hastings... ...en ze uh, heeft al inspiratie opgedaan. ...en dit is een van haar uh, leukere plaatjes... ...en dat hoor je bij het toepak leeft in de zaterdagmorgen natuurlijk. We kijken nog even in de Telegraaf... ...wat er allemaal te lezen is, onder andere... ...ja, gisteren grappig in Delft... ...daar had je natuurlijk de, de Matthäus Passion... Uh, werd uitgevoerd in de nieuwe kerk... ...en drie oud-premiers waren daar... ...met de nieuwe... De kerstvest zit net uit de verpakking gedaan, weet je, die, die ken die net gehaald, die hebben gehaald. En die hebben ze eruit uh, ook bij gezet. En uh, nou goed, uh, ik dacht ja eer, ver we daar zag ik, dat gisteren ook even al die ministers nog even, minister-presidenten nog even aan het, uh, aan het woord laten. En toen ook even een leuk onder onsje. En schoven ze dan echt de gast die natuurlijk de diepste dingen zegt in, de, in het leven. Dat hadden we weer leuk. Is is een beetje, ja, weet je wel, uh, onbehouden of noem je dat een beetje, uh, het wordt een beetje ongemakkelijk altijd als je het, als hij wordt geïnterviewd en uh, Rut is daar echt een meester in om daar gewoon heel goed mee om te gaan. Wat leuk om te zien. Maar goed, dat was gisteren dus bij Matthes Passion in de Nieuwe Kerk in Delft. In Delft. God, het wordt altijd leuk om ook weer Balkenende weer even te zien. Ik vind het altijd wel grappig ja. als ik hem nou eens zie. Hij is eigenlijk hij is wel oud geworden, maar hij ziet er nog steeds goed uit. Ja, zeker. Hij rijdt ook, maar hij heeft ook een heel jong koppie eigenlijk ja, altijd. Ja, eigenlijk wel hè. Hij wordt niet echt ouder. Ja, het, het, uh, hij zou weer op de skateboard kunnen, denk ik. maar zelf ah. altijd, ja. ja, dat had hij gedaan toen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja grappig. Ja, ik heb er niet zoveel. Ik heb alleen wel van uh, dat ze in uh, Rotterdam een billboard hadden hangen in spiegelbeeld. Maar is het misschien ook in de reclamegeest? Weet ik niet. Maar het was wel zo dat. Uh, het is op het gebouw De Willemswerf. Ja. En dat, uh, dat heet eigenlijk Mooi Haar Begint bij de hoofdhuid. Maar uh, ze hadden het zondags opgehangen. En op vrijdag daarna kregen ze al een berichtje van, uh, in een buurt -app van waarom is het in godsnaam in spiegelbeeld? En een discussie over de vraag. Maar er staat inmiddels een spiegel op straat. Dat vind ik dan wel weer leuk. Waarin je de tekst wel goed kunt lezen. En die hebben er bewust niet meteen bij geplaatst, Want ze wilden eerst dat er discussies zou ontstaan. Ja, dat snap ik. Dit dus is het is was geen heel grap. Ja. En uh, ja, ik vind het toch wel grappig. Moet ja, je... goed bedacht. om het Toch net even anders ja. te doen dan anders. Dat je, op, dat je denkt, ik wil toch weten wat er staat. En dan voordat je weet, sta je ja, vijf of tien minuten tijd. De puzzelt te kraken gewoon. Ja. Leuk, ik hou ervan. Ik hou ervan dat soort slimme dingen. Gisteren nog even opnieuw kwam het natuurlijk dat uh, ja, de, de United States of America... is nog steeds met Iran in gevecht natuurlijk. En uh, ja, dit hoorden we dan. We gaan ze extremely hard over de volgende twee tot drie weken. We gaan ze them back. To the Stone Ages, where they belong. Ja, de Stone Age. Terug naar de Stone Age. Ja, dan denk ik altijd meteen aan dit. Ik het was wel echt een leuke tijd van de Stone Age, weet je wel. De Flintstones staat nou, ook in de Stone Age. Kon ook heel goed overleven. Daar natuurlijk... maar, ja, het mag is wel verontrustende berichten... dat er natuurlijk heel veel wapens al op zijn in Amerika. En uh, die minister van Wapens, die riep al heel stoer van we zijn er nog klaar voor om jaren door te gaan. Maar elke wapenexpert die had zijn plasje erover gedaan... afgelopen week, dat ze toch wel een beetje... Heel snel minder wordt met die wapens. En ja. sommige raketten kosten wat was het? Twee, drie miljoen en nou, misschien een miljard soms? Ik weet het. Ja, Dat nee, een miljard is helemaal. wel heel veel, maar echt was soms wel. 10 miljoen kost één raket om dan ergens neer te laten ontploffen. Op ja. een precieze positie. Dat is heel duur vuurwerk hoor. Ja, dus op zichzelf denk ik, ja. En uh, Iran gaat echt wat speldeprikjes uit te delen, soms dat. En dan in die wacht gewoon weer even. En dan weer even een speldeprikje. En dat kunnen ze veel langer voorhouden. Dus ik, ik hou me hart vast. Ik bedoel, ja. Trump roept allerlei dingen wel. Maar of hij het allemaal waar kan maken, is dan allemaal weer afwachten. Ja, er zijn toch ook een aantal vliegtuigen in de lucht uitgeschoten? Ja, klopt. Twee? Ja, ja. En, en uh, uh, ja, de, de, bij de ene leeft dat piloot nog via schietstoel, maar bij de andere is nog de vraag. Ja, ja. En dan krijg je straks van jou ja, hoeveel mensen gaan er, gaan er sneuvelen? Ja, klopt. Ja, dan, dan, dan is Amerika niet meer zo blij, hoor. Want, want normaal zijn ze altijd zo... Uh, hoe zeg je dat? Van, je komt op voor je land. Je doet het voor Amerika. Ja. En, en nu is het zo van... Nee, je doet het helemaal niet voor Amerika. Je doet het voor uh, Netanjahu, weet je wel. Wat ja. op. Ja, voor Netanjahu, voor Trump. Die twee ja. dictators die de ja. dienst uitmaken. Nou ja, we houden ons hard vast. Dat is het enige wat ik I kan zeggen. Driving like a savage down the 405 A rush of adrenaline pumping through my veins Euphoria by another name The darker gets, the brighter it shines It steals from our souls and plays with our minds And it gets me And it gets me every time California nights Glowing like a flame In love with the heartless, addicted to the pain, California nights, oh, they're all the same, yeah. Leeft. Niemand zit erop te wachten. Het zingel van Tokyo Hotel. Californian Nights. En daarachteraan de Boxer Revelation. En dat heet de Last of the Dying Breed. Luisteren de afgelopen week nog. Ik denk, ja, dit wordt misschien toch wel de nieuwe Diamant. Ja, de opvolger van de Diamant, dat was natuurlijk de grote klassieker van deze Boxer Revelation. Goed, the last of the Dying Breed hier. De toebak leeft in de zaterdagmorgen. wel. afgelopen week was het zover. T minus 11 10, 9, 8. Ja hoor, daar gaat hij. Daar gaat Artemus gaat de ruimte in om even een rondje om de maan te doen. En uiteindelijk, ja, wat was er halverwege, was het even heel erg spannend. Want wat was daar? De toilet deed het niet meer. What the fuck? Moesten ze allemaal in een plastic zakje. Dat zweefde dan ook allemaal een beetje rond. Zeg maar, oh jeetje, je hebt wel een hele grote graan vandaag. Ja, maak hem even vast, want ik hoef hem niet elke keer voorbij zien te gaan. Nou, en dus uiteindelijk hebben ze het gemaakt... Hadden even een snel cursus gedaan online hoe je zeg maar een wc'tje in de ruimte moest maken, dus dat was gelukkig. Maar ja, goed, deze Artemis eh, op zichzelf eh, ja, zijn ze druk bezig allerlei testjes te doen en eh, contact te leggen met de wereld. En heel veel eh, ja, commerciële bedrijven zijn hier nu fanatiek mee aan de gang om te kijken: van, kunnen we deze ruimtereis voor meerdere mensen aanbieden? Vroeger was dat zo, dan zei Bubble Ockos: zeiden van die keek naar dat, dat kleine je zegt van, kom tot elkaar, want er is er maar één. Er is er maar één klein wereldje. Ja. En nu denkt iedereen van, ik wil er ook naartoe. Ik wil het ook met mijn eigen ogen zien, dus nu klapt het om. En wordt het iets een commerciële gedoe allemaal. En dan is het jaar weer milieubelastend. Want het zou ons eigenlijk moeten helpen door, door een andere bril te kijken en de wereld te gaan redden. Maar nu wil iedereen zien hoe de wereld gered moet worden. En dan gaat het weer echt Andere vormen aannemen. Nou ja, ik ben benieuwd welke kant het op gaat. En uh, ja, in Amerika is dan loopt het natuurlijk allemaal voorop. China loopt er vlak achteraan, natuurlijk, om dat, uh, om, om dat ook uit te voeren. Door die vindt het ook wel interessant, dat soort uh, die markt, natuurlijk, de ruimte. Reist. En ik vond het wel mooi dat een van die astronauten nog wel even de camera pakte en zeiden van: Jullie zien er wel uit alsof jullie samen zijn. Dat is wel mooi om te noemen dan, hè? Ja, als je ja. samen op de pot zit. Ja. Hè? Nee, maar dat, dat hij naar de wereld keek en dat ja. hij zei van... ik zie dat jullie samen zijn, wat ja. mooi. Wat mooi. Dat, ja, dat is mooi. En ik mo zie nergens kleine pluimpjes dat weer een bommetje gevallen nee, nee, Nee, nee. Dit is gewoon een... valt reuze mee. Ja, het valt mee allemaal. Dus, dus, vertel, wat zit jij te Heb wezen? je nog uh, leuke 1 april moppen meegemaakt? Um, <kwijnt> nee, mijn cliënten proberen altijd wel moppen te maken. Maar ja, nou ja, dat is, ja, dat is echt te, te knullig voor woorden gewoon. Maar goed, ze proberen het wel, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, nou, wat ik wel leuk vind, want, uh, ja, dit is niet echt Zandvoort Nieuws. Nee. Maar, ze hebben dus, uh, in Zandvoort hebben ze gezegd dat ze uh, de tolweg weer in ere gaan herstellen. De tolweg? Ja, hier, wij zitten hier op de tolweg. Er ja? uh, was een foto van 1900 of zo. Oh, okay. En dat, ze dan, uh, dat daar dan weer uh, tol geheven gaat worden. Oh, daar komt de naam vandaan? Ja. Oh, ja. Vroeger was het hier een tolweg. Daar ja, moest je blijkbaar, betalen. Ja. ja. Maar het mooie is wel zo van uh, dat uh, toch mensen reageren en het andere dan van ja let een beetje op, het is 1 april, weet yeah. je? <gutaanförder》travailler> dus dat vond ik wel grappig. Is ik, uh, ja, ik had gewoon niet veel leuk om te reageren. Van het is belachelijk en Ja, er was ook iemand die dat deed. Maar die werd op gegeven moment wel eventjes weer op het juiste spoor gezet van ja, het is hier, het is hier geen. Geen? het is gewoon. Het is geintje. Een, het is geintje, ja, maar ja. Ja. hij zei bij zichzelf: ja, ik speel dat spelletje gewoon mee. Ik wil de boel een beetje opstoken. Oh, ik zie de foto erbij nu. Erg grappig. Echt een hele oude een hele foto. Oude foto en dan zie je ook echt een bord staan dat er ook Tol betaald moet worden. Tolbetaald moet ja, ja, ja, ja. Want is dat, was dit dan de weg naar het strand? Ja, gewoon de weg naar het centrum. Ik bedoel, je ging natuurlijk via de Zon voor het Salaan. Ja. En dan ga je, uh, kom, iedereen komt hier langs. Als ja, je okay. erin en eruit gaat, dat is een ding wat zeker is. Ik zal, ik, sorry hoor, maar Zandvoort was vroeger nog niet echt het plaatsje waar je naartoe wilde gaan. En dan moest je tol betalen. Dat dank je wel, dan ga ik wel naar een andere badplaats. Ja, maar er waren wel toch wel wat toeristen. Ja? Er hadden toch wel mooie hotels vroeger. Ja, vroeger. ja ja ja, ja, ja, ja. Dit is waar restitie eh, kwam en zo. Maar ja. toen moest het circuit worden gebouwd en toen hebben ze al die gebouwen gesloopt, toch? Zo was het verhaal? Oh, daar was het voor. ja waar was het oh, voor, nou, dan, dan Dat rondjes meer, moesten rijden. Daar He? heb ik er meer begrip voor. Ja, zeker. Ja, nee, ja. Maar, dus ik vond het wel, uh, wel een leuke... Uh, een leuke, uh, hoe zeg je dat? Gimmick, zo met ja. uh, 1 april. Ja, Je moet soms een beetje kijken, maar ik hoor er niet zo heel veel meer. Maar misschien sta ik wow. er ook niet voor open. Kijk, wat hebben we hier? Oh ja, een nieuwe plaat van The Giant Rocks. Die we toen opgeleven. miles down to the lake What we used to go on days bodies Een op de zaterdagmorgen de Een beetje een mooie muziek om met je bed uit vandaan te komen. En oh ja, het werkt gewoon. Het grappige is, dit, dit soort muziek denk je, je denkt, nou Amerika of Engeland? Nee, ze komen uit hem. Duitsland, Germany. En ze bestaan uh, nog maar, uh, nou wel, al twaalf jaartjes. Weer zeker. En wil je zeggen, je zegt, wauw. Dan kan je er gaan ervaren, Landgraaf, uh, 18 juni. En uh, 20 juni uh, daar spelen ze op natuurlijk uh, Landgraaf. Want er zit ook weer een Landgraaf. Wie ziet ook weer in Landgraaf? Ja, daar is er volgens mij zo'n groot festival. Pinkpop. Pinkpop. Pink ja. Zeker, dan kan je ze daar nog zien. Maar goed, het is de tijd voor de Zandvoortse berichten. Want ja, we hebben weer een hele tijd voor je klaar liggen. Mm, Nieuwsbericht. Zeker sportief weekend was het vorige week. 30.000 deelnemers zijn er in Zandvoort geweest. Je had de 30 van Zandvoort. Ja, de omloop van Zandvoort, Zandvoort City Run. Uh, er waren fietsers, hardlopers naar. Nou, het was echt bizar gewoon. En bij de 30 van Zandvoort starten al. 6.000 mensen. Dat, is echt, uh, nou ja, goed, dat valt alweer mee. Maar uiteindelijk had je ook nog weer... Uh, 2.000 deden mee aan de ronde van uh, Zandvoort. En uh, je kon ook met je fiets uh, aan de gang. En je had iets nieuws. Dat heette uh, duurzaam lopen, geloof ik. En dat was dan dat ze uh, onderweg allerlei afval meenamen. En ze hadden van tevoren een bakken vol met afval hadden ze uitgestrooid... om het extra spannend te maken... En dan was het blondje zoveel mogelijk vuilniszak over de finish heen sleept. Toch? Dat uh, was echt een spektakel. Gewoon ook gewoon. Ik heb geen idee. Ik was er niet bij. Was er niet bij. <laughs> nee, nee, nee. Maar echt dat je echt... Dan heb vuilniszak vol en iedereen brandgraaien graaien. En even hard rennen. En iedereen duikelt over elkaar heen. Uiteindelijk is er zeg maar... Daar wordt Jutters geluk. Uh, dat waren deelnemers van. Uh, is er 2400... Uh, nee, 24.807 euro opgehaald. En dat gaat dan weer naar Antonie van Leeuwenhoek Foundation. Ah, dat dus is de, mooi. Er daar staat ook een goed, een goed doel aan vastgeknoopt. Nou. Ja, Ik vind ja het, want uh, mooi. dat is ook het ziekenhuis dat heel veel uh, kankergerelateerde operaties en ziektes ja, uitvoert. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel goed. Dat snap ik. Dus nou ja, een mooi zoiets. En onder andere was ook schaatser Merel Konijn was daar. Die was een speciale gast. En die uh, liep ook mee en die had de schaatsen aangedaan. gedaan. Dat was natuurlijk wel even die hoesten er nog mee gedaan. En die was zeg maar zo een gedeelte aan het klunen. Dat was echt iets uh, bijzonders. Ik heb echt iets met sport verteld. Echt, ja, ik hoor het. De afgelopen woensdag was er natuurlijk... Uh, de, wat was het nou? Er was de nieuwste aanwind van de reddingmaatschappij. Het was eigenlijk een soort uh, duikboot. En, uh, achter ja, achteraf, grappig ding. Ja, zeker een leuk ding, ja. maar volgens mij is het AI gerelateerd, Dat was natuurlijk 1 april woensdag. Ja, ik was zeggen, dit is dus bijna... Ik ben een... eigenlijk benieuwd of er veel mensen geweest zijn. Ja, ja, ja, ja zeker, dit zit er stoer uit, zeg. <laughs> ja, daar nou, wil ik wel geld doneren. Uh, mag af... ik er ook een, een rondje mee? Ja, precies. Ja. En uh, het was ook de, de, de, de kop van het artikel was nieuw speeltje Reddingwerkers valt slecht bij donateurs. Ja. ja, ik nou, vind het wel heel grappig. Het lijkt op een, wat uh, noemen we dan een poors lijkt het, een hele oude poors ja. Het op. Ja, <laughs> geweldig. In de Oranjestraat is zaterdagavond alweer een week geleden uh, rond, rond vijf voor negen, dat is niet rond hè, dat is precies. Rond vijf voor negen is een middenbrand ontstaan. Een uh, man is daar in verwarde toestand, uh, heeft, ja, hij zit brandend huis verlaten en die is ook een tijdje zoek geweest, daar is een zoekactie waarop. Gezet. En via Burgen, dit is een uh, element van deze mond verspreid. Onder andere was hij 1,85 meter. En uh, goed, later in die nacht is hij aangetroffen. En het is on, uh, ja, een beetje onduidelijk hoe het ontstaan is, deze brand. En uh, dat zoeken ze nog uit. Maar goed, ook doorheen staat tijdens deze, deze ja, de activiteit is hier even een tijdje uh, afgesloten geweest. Dat snap ik. Ja, goed. zeker. Nou, ik, heb, ik heb niet zo heel veel op het moment okay. van, uh, dat uh, wel artikel over slotenmakers bellen... dat je dan uh, eerst je legitimatie moet laten zien en zo, voordat ze het zomaar doen. Dat ja, cool. je kan natuurlijk bij een vreemd huis de slotenmaker bellen... van ja, ik heb mezelf buiten gesloten en uh, dat die, die gaat dan de deur voor je openmaken... en dan ga je gewoon inbreken. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, ja, ja. En die kan je midden in de nacht bellen dan. En die komen ze dan. Ja, nou ja, midden in de nacht hoeft natuurlijk niet... Ja, je nee, kan ook al verdachten. Ja, ja. Maar ja, er is van de week ook, dat, dat kan ik wel vertellen... dat er is een afscheidsvergadering geweest van de oude gemeenteraad. Ja, ja En dat het. was de 31ste. En op 1 april was de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. En ik ben ook heel benieuwd wie de wethouders gaan worden. Maar ze hebben ook al iemand, zij staan aan het uitzoeken... die het allemaal uit gaat zoeken hoe de formatie plaats gaat vinden. Oké, okay, hard oh, gaan ook weer een informateur aan uh, Ja, dat zag geen de honderd dagen duren. In fases, allemaal weer een nieuwe informateur... en die is daar weer voor. Ja. Nou, de rechtbank vernietigt het milieuvergunning uit 2024. Ik probeerde dit bericht echt te, te snappen... maar er schijnt dus dat ze een soort vergunning hebben afgegeven... en die komt dan bij het college van Zandvoort vandaan... Eh, voor het circuit. Alleen de rechtbank heeft daarna weer naar gekeken... en die heeft gezegd... nee, die vergunning is niet goed verleend. Die hadden ze niet mogen verlenen. Dus we gaan weer terug naar de... ...oude vergunning waar andere regels in staan. Dus nu moeten we er naar kijken. Dus nu gaan ze dus bij het circuitpark... ...gaan ze weer, nou ja, allerlei dingen organiseren. Die moeten dan weer voldoen aan de oude vergunningen. Dus het is niet helemaal duidelijk... ...wat de consequenties daarvoor zijn... ...maar het lijkt me dat het toch wel iets... aan consequenties heeft. Want ik bedoel, ja... ...ja, het college had de vergunning verleend... Uh, terwijl de rechtbank dat moet doen. En uh, nou ja, dat, uh, ja is, dat is een beetje onduidelijk. Maar ik denk toch dat het wel uh, anders gaat uitpakken nu, zeg maar. Goed, dus over de Zouver de Zand voor bericht in het tweede gedeelte. Meer. Nieuwe paard van Bastille. Als we take niet 365 around this mess. Maar een quiet revolution in my head. Don't mean anything unless I let it out. Don't let the days fall, no nightfall till a change comes around Watching the world spin away from us now Hey, I don't want to go around this song With anyone but you, babe With anyone but you, babe I don't want to go around this song With anyone but you, babe I'm cause we got the cause we try, I don't want to go around this But you. I'm a But anyway, So bring on quiet revolutions in our heads. From fantasizing futures we should try to make As we're falling through the universe again Still the jokers and the thieves never fall down Won't let the days for no nightfall till change comes around Watching the world spin away from us now. Hey I don't want to grow up in the stars Then you are With anyone but you, babe I don't want to go around this side With anyone but you, babe With anyone but you, babe Lost in the universe We shot the monster Cause we try, We tried I don't want to go around this side With anyone but you, babe With anyone but you, babe With anybody else, no quiet, no quiet, quiet revolutions. Spending the I don't want to. I don't you, babe? With you, babe? No. I don't want to go around this side. With you, baby. Anyone but you, babe? I feel you too. Ja ja. Pompey was een van de grote hits. Dit is de nieuwe plaats. And you are stupid. And you are stupid. Nou, nah, dat zingen ze niet, maar dat zing ik mee. Dat vind ik altijd zo leuk om dat gewoon elke keer te zingen. Dat mag goed te zingen. Natuurlijk, goed, dus het is ik, een, je natuurlijk uh... op je werk natuurlijk, hè? Ja. And you are. Nou, zeg. Nee, dus dat zeg ik niet. Nee. Nou, oh, God, ik zeg God. wel altijd als ze t-shirts uitdelen en in t-shirts zitten altijd zeg maar die labeltjes van L. Van uh, Lummel, of, uh, of M van Moloot, of S van Sukkel, of, uh, ja, stupid. Maar goed, dit was Best Stil, een Britse alternatieve rockband. Nou, nou, zo. Nou, ik hoorde geen rock hoor. Ik weet niet of het in jou lag, maar ik hoor helemaal geen rock. Nee, zeker niet. Misschien lopen ze in een rock, dat zou wel kunnen. Nou goed, we kijken nog even naar de krant en vandaag in de krant te lezen. En tuurlijk, het gaat weer over de fiets. Jazeker, fatbikes. En steeds meer gebieden in, uh, in Nederland uh, zijn ze verboden, mogen ze niet rijden. En onder andere ook in het uh, in de Amsterdamse Vondelpark mogen deze mogen niet naar binnen. Dus dat is wel altijd wel leuk. Excuusbrommers. En uiteindelijk zegt iemand anders. Ja, uh, bowers moeten sneller worden om ze te pakken dan. Hè, want als ze dan wel in een gebied fietsen, dan moeten ze. Hop, erachteraan! Weet je wel, dan moet je al een motor hebben, als, als red je niet. Ja. Maar is het niet wat om die vetbikes. Uh, om die zeg maar een nummerbord te, te geven? Want dan kan je ze gewoon fotograferen. Dan kan je het later. Oh, als ik het tijd voor een pak ik ze wel een keer. Want nu is het gewoon, ook gewoon fietser. Met totaal geen kenmerk. Dus dat vond ik op zich een goede tip. Om ze gewoon uh, iets van een nummer te geven. Ja, zo. ja, ja. Dan, je toch, dan word je toch weer gecheckt, hè? De hele tijd. Ja, natuurlijk. Want vetbijkers, daar moet alles sowieso van gecheckt worden. Ja, die, die hebben ook volgens mij geen betrokkenheid bij de wereld. Zoals op die fietsen, denk ik of, Nou, die heeft echt allemaal. Als ah, die, die steeds... platgereden wordt, maakt het ook niet eens uit. Ook wat ze. Die, ah. hebben echt zo, die zitten zo op die huis van. Oh, uh, wat is er? Is er oorlog? Geen idee, hoor. Oeh, wat, wat oh, wel. ik moet toch even uh, uh. dat ik eraan kom en zo. Want je ziet zoveel, uh, ja, ik uh. zie zoveel, steeds meer mensen met de telefoon op een fiets. Ja, zeker. Dat ik, ik vind ik het denk... ook armoedig dat het niet kan. <laughs> je moet het omdraaien. Je moet, ik ben aan, aan het omdenken. Hè? Ik bedoel, je kan denken, van, het mag niet, het is gevaarlijk. Ik vind het gewoon armoedig dat het niet kan om te fietsen met je mobiel. Nee. Maar ik vind het, wel, het blijft ook wel grappig, vind ik, als je mensen... Dan euh, hoort praten en denk ik, hè, er is helemaal niemand. Dan hebben ze die oortjes in ja, en Dan zijn ze ja. gewoon aan het bellen. Ach, zo druk allemaal zo. Ja. Ik vind ook die bakfietsen zo mooi met een kind voorin. En dan hebben ze koffie en dan hebben ze een rookertje bij zich. Oh man, is een heel platform met al is dingen. Je bent een druk hoor, zorgens. Ja. Die gaan dat echt voorbereiden. Dan zet ik even koffie en dan pak ik dit en dan pak ik dat. En dan doe ik het allemaal op een stuur. En dan kan ik tijdens de fietsen kan ik dat allemaal doen. Want dan zie ik er ook zo lekker ja, dan professioneel hebben we uit. Maar het is allemaal verspeelde tijd, dus die moet je gebruiken. Ja, zeker. Ja. Ja, en en daar heb je ervoor ook helemaal geen tijd voor. Nee, nee, nee. nee het is natuurlijk een drukte. En de ja. eiers moeten geschilderd worden. Ze moeten verstopt worden. En, al dan, die dingen meer. En wat ik nog leuk vind, is dat ze dan nog naast elkaar gaan rijden. Dat vind ik dan helemaal leuk. Ja. Ja. ja, ik zei nog tegen, nee, dat moet je echt niet doen. Hoor. Ja, dat heb ik ook gezegd. Echt, ja. Dat soort gesprekken, dat je denkt, oké, okay, wereldprobleem. Nou, hoer is dat <laughs> ja, gewoon. Ja. Maar ja, zo is het weer veel lekkerder om dan in een zelfrijdende taxi te rijden. Maar in China was er een systeemstoring. En er stonden een heleboel uh, zelfrijdende taxis in de Chinese stad Wuhan. Stonden plotseling stil. Het zorgt echt voor gevaarlijke situaties. En uh, de Apollo Go-taxi's uh, stopten ook onder andere midden op de snelweg. Oh, Van, ja, hoe, hoe lossen ze dat dan op? Hè? Want uh, alles gaat automatisch. Maar als ja. er dan een storing is, en dan stoppen ze gewoon. Ja. Dat, uh, dat, ik, ik ben heel benieuwd hoe dat nou af gaat lopen met die taxi's. Of als hier ook gaat gebeuren. Nou ja, als ze allemaal maar stoppen, dan is alles in één keer stilstaat. Dat is niet erg. Ja, dus dit als je er dan in zo'n pretpark bent en dat zo'n uh, attractie het ermee ophoudt. Ja. Ja, ik, ik weet niet of ik, hoe, hoe veilig ik me zou voelen om in zo'n zelfrijdende taxi te zitten. Ja, en uit veiligheid daar de deur ook nog op slot. Want ja, ja, ja carjacking krijg je anders. Dat moet je ja? ook niet hebben. Dus, dus zit je echt oh. even een tijdje. Okay. Ja, zou, jij, zou jij durven in zo zo'n zelfrijdende taxi zonder chauffeur? Dan? Oh, ik ben echt zo makkelijk en meegaand met dat soort dingen. Ja, ja ik, ik, ik denk dat ik dat wel eens doe. Ik zat er gewoon in. Ik ga er niet over nadenken. Nee. Ik wil het ook wel eens meemaken. Ik wil het ook wel eens denken. Ja, dat heel zeker. Zo'n stuur wat rondrijdt dan. je denkt, wat? Ja. <laughs> ja, nou ik vind het wel spannend allemaal. Ja, dat is een teken. Goed tijd voor boeren Rock, zeg ik al. Op weken dat vind ik hem buik deze spaat. Kame Brown. Ja, de bruine familie. Nee, dat is niet bad, die blijven. It, it, huh? Hey, it's 9 o'clock. The boys are all over. They talk in that talk. Like they ain't getting older. They wanna go out. Get some names and some numbers. Find some tins in a bar. With a tab, they can cover oh They beg me to go. But I'm staying home, cause you already know. Yeah, they talking about girls. But I got a woman. Yeah, I got a woman right here in my hands. They talking about girls. But I got a woman. Yeah, I got a woman. Oh, yeah. And she got a man. One of a kind, it yeah, won in a million. Supernatural high, got me up to the ceiling. Baby, good as you look, without even trying. Turn this house to a home, whatever you want, girl. I'ma provide you. You're all that I need. It's hard to believe that used to be me. Just talking about girls. But I got a woman, yeah. I got Here in my hands They talking about girls But I got a woman Yeah, I got a woman De lekkere stoere man, Kane Brown. And I used to be sober. Uh, and I, I used to love you sober. En dat is deze plaat, die, uh, daar werd hij echt heel groot mee. Ja, dus we hebben net even te week dit, hè? Dit is even net te week. Nou oh ja, even te veel in je gevoel. Laat maar, dat hoeft mij nou weer niet. Maar goed, dat was uh, Kane Brown hier bij Toepakleef. Het is kwart voor negen. Straks weer geschiedenis geschiedenisdoef. Het is vandaag uh, 4 april. Nieuw Maand is begonnen. En dan kijken we ook even wat er gebeurt. En wie de jarige zijn met een aantal mensen. En vandaag in de telegraaf ook nog weer een pooltje. Ja, minder vaak post. Acceptabel. Ik sta er echt helemaal niks van, hè. We zijn nu bezig om uh, PostNL, zeg maar, een gratie te geven. Nou ja, op ayo. Ah je hebt je tas nog niet vol, postbode. Oh, dan wacht je gewoon nog een paar dagen met het rondbrengen. Ja, als je een tas vol hebt, dan breng je het rond. Laten we er in ieder geval zorgen dat je twee keer per week rondbrengt. Dat is nu de vraag of dat acceptabel is. Nou, sommige mensen zeggen van ja, dat is wel acceptabel. Uh, 47 en 49 is daarmee oneens. Ja, dat is lekker. Ik zou ook denken, een pakketje, zo'n groot pakketje... kan binnen een paar uur op zijn plek komen bijna. En het een drie... post niet. Een brief, is het niet de moeite ofzo, terwijl ik mijn liefde uitstort naar, naar, een, naar mijn vrouw? Ja, ook naar mijn vrouw, ja zeker. En, en dat wordt dan niet op tijd gebracht. Nou ja, goed, daar zijn een aantal mensen zijn er een beetje ontdaan over. Maar sommige mensen snappen het ook wel. Ik, een brief versturen, joh, is toch middeleeuws? Ik stuur even een appie, doe niet zo moeilijk, weet je wel. Dan kan je toch liefdevol zijn naar iemand anders. Dus nou ik weet niet hoe jij erover nadenkt. Ja, ik heb al tijden niet meer brieven verstuurd. De enige brieven die ik af en toe krijg, dat is die blauwe, nou die hoeft niet. Ja. Bladdingen dat vind ik ook zo bijzonder, want ik moest dan ook een bedrag betalen. Ja. En dan kan je dat gewoon zelf in delen doen. Maar dan per deel dat je betaalt krijg je dan weer een brief dat je dat deel betaald hebt. Ja, doe maar. Dan denk ik van ja, uh, wat een werkt. Maar ook soms dat jij dan uh, daar twee brieven over krijgt of zo. Dat maar, wist, ook... maar wist je dat postbode vroeger twee keer per dag kwam? Nee. Er zijn nee. die komen dat ochtends en middags gewoon oh. En er waren de mensen die waren zo fanatiek met brieven schrijven. Die hadden zo, nou, ik schrijf er twee en dan doe ik er eentje nu en dan straks op bos, de borst. Maar, maar ja, vroeger werden ook wel uh, mensen via de post uh, verstuurd en zo. Hè? Huh? En er was een man in Oostenrijk, die had, was woestig veroordeeld tot een voorwaardelijke zelfstraf voor het versturen van zijn kat via de post. Oh. Hij zegt onschuldig te zijn en hij beweert dat zijn huisdier is ontvoerd door de postbode. Nee, hij is, ik zou gewoon zeggen, ja, mijn kat is er gewoon ingekropen en ik heb even niet opgelet. Ja. Dat zou ik doen. Dan zou ik er een heel drollig lampje bij doen. Je denkt, nou, ik bestuur dat lampje toevallig hoor. Ja, ja, ja. Maar er was een medewerker van het sorteerbedrijf in Hagenbroen, even ten noorden van Wenen. En die schrok zich echt een ongeluk toen hij in... Uh, in april, dus deze week, dan een gescheurd pakketje controleerde. Want uit het doos kwam toen een grijs kloutje tevoorschijn. Hé, hey, grappig. <laughs> hij schrik je wild. Yeah. Hij leek zich niet goed te voelen en was opgelapt met eten en water. Hij heeft 24 uur in die doos gezeten. <laughs> maar ja, een 20-jarige Oostenrijker van Thijs Komaf heeft hij op 23 april had hij drie retourpakketten naar Duitsland verstuurd. Yeah. Maar ja, ja, precies. Ja. Nou ja, goed, ja, ja. Ik vind het toch altijd wel leuk als, uh, als een man zijn... als er een, uh, zeg maar een poes wordt opgestuurd, hoor. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Nou, ik ook, hoor. Ik heb ook een innige band met de poes, zeker. <laughs> Noem maar weer even normaal, zeg. Ja, Bridget calls me baby. Leuk beentje. And I can't get the sun out of the sky. The soft voice. Gave personality. You say you want what you want from me. I'm hoping that you both feel. dat ik ben gek van nieuwe muziek. En dan laat ik het door en mensen zeggen... ja, maar die klinkt ook al zo over die jaren komt Nou, het is wel nieuwe muziek, zeg ik. Ja, klopt. Ja. Natuurlijk, een uh, man met een oude smaak... die zoekt dan weer nieuwe muziek. Maar dan kom je misschien toch weer bij je oude smaak uit. Goed, dit was uh, Bridget's... They Called Me Bridges. Nee, hoe heet deze band? Ja, zo goed ben ik op de hoogte. Uh, Bridget's Called Me Baby... en I Can Take The Sun Out Of The Sky. Pas maar op, hè. Niet ik ben doen, hè? Ik ben net Trump. Ik schiet gewoon iets naar die zon en een de wereld. Dan maken we er gewoon een eind aan. Dan afgelopen. Wel gek geworden. Ik heb nog heel veel raketten, hoor. Jazeker. Ja, in het Fries vak, Die raket heb je gezien. Daar doe je niks mee, hoor, Trump. Dus uh, niets in je grootspaak. Goed. Leuk vandaag in de, in, de, in de Telegraaf te lezen over Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Weet oh. je het nog? Ken je ja, nog? Die verwarde man. Ja. Die man met dat schroefje de muur. <laughs> ja. En die... Uh, dus een microfoon. Nou, in die tijd had je nog niet, niet van die kleine microfoons. Tegenwoordig... Is alles, er zit overal een microfoon in. Maar goed, hij dacht natuurlijk dat hij door Prins bernard werd afgeluisterd... en tegen werd gewerkt. En, oh man, die was echt... die kwam zeer verward over. Uiteindelijk is hij natuurlijk gescheiden van uh, die goedkope pizza margarita En uiteindelijk uh, is hij zijn eigen leven gaan leiden. En nu heeft hij een rechtszak aangeknopt... tegen de nieuwe serie... De oranje, het oranje bitter, wat natuurlijk op de televisie oh, komt. Oh, ja, ja, en ja, ja. Dat gaat natuurlijk over de, nou, de misstanden, wel een beetje de, de, de gekke dingen die de Oranjes hebben ondernomen. En daar komt hij natuurlijk ook in tevoorschijn. Oh, ja. Dus hoe wordt hij uh, uitgelicht, weet je wel? Want uh, ze hebben eerder natuurlijk al een serie gehad. Dat ging over, uh, uh, uh, uh, uh, uh, was dat ook weer die andere serie? Weet je die? Daar werd natuurlijk... Uh, de Crown? Nee, nee. Het de Ook... eerste deel van Maxima. Maxima precies. Ja. En daar werd natuurlijk Balken uh, genoemd als premier. Het was niet premier Balken, het was premier Kok toen destijds. Ja. Dus dat was een hele grote paal. Dus de, de van Roy van Zuidwijn, hij was zelf niet bij de rechtszaak. Want dat vind hij dan weer tusschenand, denk ik. Maar hij is echt als de dood dat hij nog gekker wordt afge, afgebeeld dan niet werkelijk is. Well, ja, het blijft je wel je leven lang achtervolgen, ja. Vaak als je dan een relatie die over is. Daar wil je het niet de hele tijd over hebben. En dan komt dat weer uitgebreid. en uh, Reken maar dat iedere mens omheen van... Oh, uh, ik heb met hier gewerkt of zo. Oh, toch eens vragen hoor. Ja, ja. <laughs> nou, dat ja, is wel zeer irritant natuurlijk. Maar ja, goed, hij zit zo... Het enige wat, hij, wat, zegt hij? De enige wat ik heb, zit in deze Aldi-tas. Het enige in deze, deze aldi Alles wat ik bezit, denk ik. Nou, goed. Ja. Ga naar de kringloop, koppel wat dingen erbij dan. Zo ja. is, is niet zo moeilijk. Ja, nou, we moeten zo even kijken hoe het met, met de arme man vergaat. Dus ja. ik denk, zelfs krijgen wij als hem ook een muurzaak in onze broek. Ja, Dat we het zouden... over hem hebben zomaar, ja, zonder zijn een, toestemming. Met een lachige stem over hem praten. Dat oh, wat erg, wat erg. Ja, ja, we hadden het net nog even over, uh, buiten, de, buiten de uitzending, over die Marian Rintel. Want we hebben het altijd over het glazen plafond en waar vrouwen tegenaan lopen ja. en zo. Maar deze mevrouw, die loopt uh, heel goed, want die krijgt voor haar werk in 2025 kreeg zij... Nog net geen 1,6 miljoen euro. Denk je, wie is dat? Zij ja, is de topvrouw ja. van KLM. Oh. En uh, de beloning die is vorig jaar dus met bijna 32% gestegen. Maar dat komt ook wel een beetje doordat ze ook uh, iets van aandelen krijgt. Of zo, hoor. En effectievere aandelingen die de waarde van de echte aandelen volgen. Yeah. En Air France uh, is vorig jaar dus wel op de beurs meer waard geworden. En uh, ja, er zijn allerlei besparingen en maatregelen gedaan voor meer productiviteit... Maar ja, ze hebben natuurlijk ook weer slechte naam gekregen door de, die stakingen bij ons. Nee, het waren geen stakingen met die sneeuw, hè? Ja, oh ja. En dat heeft ook wel effect, denk ik. ik. Het uh, tekort van het spul was de antivries ingeslagen, ja, waardoor die vliegtuigen niet behandeld konden worden. Oh man. Ja. Maar ja, uh, ja de KLM blijft besparen en uh, heeft dan, dan weer 250 kantoorbanen geschrapt. Maar ja, als zij er gewoon iets minder krijgt... dan 1 miljoen maar, of de balken in de norm... Nou, dan kan je er heel wat personeel uh, hoef je, hoef je niet te uh, ontslaan. Maar dan krijg je bullshit-baan. Uh, hou je ze er gewoon bij, omdat ze van de zonde om ze te ontslaan. Dat moet je ook weer niet hebben. Maar goed, ik vind haar wel, als ze we haar hoort praten... ze kan wel babbelen. ja. Ik vind wel een van de betere leiders van KLM... lijkt het wel de laatste tijd. En ze kan flink... Uh, dus ik vind dat pittig. Ja, dat oh, is ook een fout uitspraak. Het moet ook wel van hoog niveau zijn als vrouw, wil je bovenkomen ja, denk ik hoor, want dat vaak zijn het toch wel mannen. Maar goed, om zelf wel geld voor haar neer te tellen, denk ik van nou. Ja, dat kan het ook overdrijven. We hebben echt een goedkope mannen. En dat geldt dan. ook als het een man was, hoor, trouwens. Ja, moet zeker. ik even als feministe zeggen. Ik zou echt als dit in het nieuws komt, zou ik echt heel denken, ik ga heel gauw ga ik nog een donatie doen aan iets. Zoiets. Weet je wel? Dit geld heb je helemaal niet nodig. Nee. Dan doe je gewoon een donatie aan een goed doel. En dan kom je nog in een of andere praatprogramma... Kom je op zondag kom je dan bij ik weet, die gast die heel oud ja, is. Ja, die, die Harry Mens. Harry Mens. doe oh. je daar, daar nog even een praatje over iets positiefs. Goed, even de laatste plaatjes voor. 9 uur na 9 uur gesprek. Nee, dames en heren, ja zeker. De pick op. Getting caught in the glimmer of the unknown. Last night at the reservoir. Reservoir, reservoir. Silverstone, pick-ups. Ja, ze dus wisten het anders dan anders. Ik bedoel ook, ik, ik kwam me tegen. Ik denk wel grappig. Het videoclipje is ook wel maf. Er zit een uh, contrabas zit erin. En, uh, ja oké, okay, ze dat ook een mooie vrouw. Ja, misschien ben ik daarom blijven hangen. Zou ik zomaar kunnen. Ja, zeker. Het loopt tegen 9 uur. En uh, je hebt natuurlijk al de energielabel. En uh, mijn uh, dochter begint nu langzaam een beetje na te denken over ja. Ik word binnenkort 24. Ja, ik kan natuurlijk niet eeuwig thuis blijven wonen. Nee, dat zal maar wel. Maar is het betaalbaar? Dus je hebt dan energielabels, weet je. Dan is een woning toch wel betaalbaar. Dan is je onder de 3 ton. Ja, ik wacht er een beetje om. Maar, en uh, heb je zo'n energielabel van uh, D of zo, weet je wel. Maar ja, nu willen ze ook een ander soort uh, labels eraan vast gaan plakken. En dat is funderingslabels. Dat ze ook de funderingsonderzoek ja, nemen. Omdat ja, de ja, paal ja. heel vaak wegrotten of de boel gaan verzakken. En, maar ja, zo'n onderzoek kost heel veel geld kost heel duur, zeggen wij in Nederland ja. altijd. En dus da daar willen ze nog iets voor gaan bedenken. En dan krijg je straks ook energielabels vanaf uh, uh, A tot en met D. En dan is uh, D een hoog nodig risico. Dan moet je echt iets gaan doen, dan moet je het versterken. Maar er moeten ook wel elke keer dan allerlei monsters worden genomen. En dat schijnt toch wel heel veel geld te kosten omdat, zeg maar, om daar iets voor te bedenken. Dus nou ja, als je een huis gaat kopen... Oh, reken mee en ik heb het een paar keer gehad dat zo'n fundering toch wel onderzocht moet worden. Omdat je toch een bepaald soort ding rook onder in het teruipruimte. Dat je denkt, nee, dat is niet helemaal in de Nou, We gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Naar 9 uur geschiedenis en ook nog meer leuke platen. Ja, Ook de verjaardagen natuurlijk, zeker. Het is vandaag 4 april. Tot zo. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.